Dat doen jullie niet, hè? Goedemiddag, ik ben Stef en ben is het Een grote explosie bij mijn huis in Wil je dat ik die nieuwspagina voor jou laat? de voor- en achterkant van het huis zijn de ruiten Ik ga je helemaal aansluiten. afsluiten. De ik denk dat het een gerichte actie was. Een camerabeelder voor ging die, voor die explosie twee mannen met een capuchon door de straat lopen. Volgens buurbewoners hebben ze iets naar het huis gevoerd. Ja, verschrikkelijk. En, uh, ik weet niet wat raster zit en ik snap het ook niet. Ik denk dat het gewoon een wissing is. De mensen hebben hem nooit iemand ja. kwaad gedaan. Altijd gewerkt en gedaan dus. Ja, het zijn goud heerlijke mensen. Dat, uh, ik, ik, ik, ik snap het niet. Ik denk dat het verkeerde adres is of uh, verkeerde straat, verkeerde stad. In het huis woont een stel. De man was niet. Nou, de ik zag het nu raar gezegd. We waarschijnlijk ja. door glas scherven. Klaar het personeel Universitair Medische Centra ja, krijgt er dit en volgend ja, jaar ja. in totaal 7% ja. salaris ja. Ja. bij. Dat is afgesproken Wat in ik, nieuwe uh, land onderhandelingen. In de 8 MC's werken zo'n 80 mensen. Ook krijgen ze een reiskosten? Iemand, die was er tot nu toe nog niet. En mocht Trump president worden en de VS uit de NAVO stapt, dan ja, ja, ja, ja, ja, ja. moet Nederland de defensieuitgaven verdubbelen. Dat zei het demissionair minister van Defensie Hollenburg in nieuwsuur. Dat betekent gewoon heel simpel dat wij onze defensieuitgaven moeten verdubbelen. Dus dan is 2% niet meer genoeg. Dan moeten we denken aan 4%. Polengren verwacht niet dat de VS echt uit de NAVO stapt. Maar zegt wel dat de lidstaten over het scenario nadenken. En een hoop vrolijke mensen op straat gisteravond in de Griekse hoofdstad Athene. Want het parlement stemde daar voor het homohuwelijk en het klonk daarna zo. <tieden> Maar kritiek is er ook, vooral van de orthodoxe kerk daar, zegt correspondent Thijs Kettenis. Het enige huwelijk is dat tussen man en vrouw en kinderen hebben een vader en een moeder nodig, is de lijn van de kerk. Maar Mitsotakis zegt, ja, de kerk daar luisteren we naar, maar wij zijn het uiteindelijk die de wetten maken. Griekenland is het eerste land in Zuidoost-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen. En dan nog het weer. Trekken buien over. Het is een graadje of 12. Later vanmiddag wordt het droger en kan de zon nog even doorkomen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En dat is morgen ook zo. Dan een mix van zon en wolken. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Wat krijgt het? het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en service gecombineerd. Precies. rabbel.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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu ZFM luncht. Is het ja. <laughs> is het weekend! Het is het weekend Ja! Goedemiddag, luisteraars. Het is net over 12. 17 februari, hè? Ja, nee, 16 is 16. 16. Oh ja, morgen zaterdag. En zondag is dan ga ik lekker weg. Ja, Colombia. Colombia, drie weken de zon in de. Goh, ik ben er wel aan het toe hoor. Die kou hier. Je bent er aan toe. Oh, je... Ja, godi. Uh... <laughs> Niet dan? Jij toch ook wel? Ik heb? Ja. Ik heb.. Is er nog zo dat van het week. Oké. Okay. Ja, ik heb uh... eigenlijk niks. Uh... Nee? Ik ga niet klagen, ik oh. Ik mag niet klagen, ik wil niet klagen. Je gaat niet klagen, hè? Oh, wat saai. Je gaat niet klagen dan. Ja, we zijn Nederlanders toch? Daarom. Een beetje, ja. Zonder klagen kom je nergens. Nee. Maar ik heb uh, inmiddels staat het allemaal klaar. Oké, okay, gaat uw gang. Okay, Goedemiddag. We gaan met de uh, jingle beginnen. Tuurlijk. <laughs> Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend.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 Cause I'm an Op je klaar, ze dansen om de ketel Maar wat een pech! Eentje neemt een slok, vloep! Nou is ze weg! Schrik en met bruitjes, knikkel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij. Een verse regenwurm. Vijf heksen bij elkaar Maken een heel vriend soepje klaar Ze dansen om de ketel Maar wat een pech Eentje neemt een slok Vloep, nou is ze weg kop met spuitjes, Klekel met kandij Die soep is nog niet goed We doen er nog wat bij Eén groene snottebel Vier heksen zij elkaar maken een heel, heel vreemd soepje klaar. Ze dansen om de ketel, maar wat een pech. Eentje neemt een, een slok, Frans, nou is ik ze weg. Spinnekop met spruitjes, krekel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij. Frans graapzaal. Ja. Drie nee, heksen bij elkaar maken een heel soepje klaar. Ze dansen om de ketel, maar wat een pech Eentje neemt een slok, vlopp, nou is ze weg. Spinnen komt met sprietjes, kreegel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij. Een paar konijnen. Elkaar maken een heel vreemd soepje klaar. Ze dansen om de ketel. Maar wat een pech! Eentje neemt een slok flop, nou is ze weg. Spinnen komt met spraakjes, krekel met gandij. Die soep is toch niet goed? Ik doe er nog wat bij. Beetje voetschimmel. Eén heksje heel gemeen, een lage soep is nu voor mij alleen. Ze dansen van de ketel, waar lacht de vleug. Want daar zijn, flops, de, de andere, andere terug. Stuur de kop met smijtjes, kringel met kandij. Wat een goede soep, daar hoef je mee bij. We gaan het vandaag uh, muziektechnisch hebben over heksen. Ik hoor het, ja. Leuk. Ja. En waarom heksen? Is dat iets speciaals voor jou? Ja. Heb je Hexen. iets met, huizen, uh, met heksen? Ik heb altijd iets met heksen gehad. Ja? Ik, ik vroeger, toen was, had je vader de bos gebouwd. Klopt dat? Herinneren? Ja, met eucalyptus. Met ik was zo bang voor eucalyptus. Was je bang voor eucalyptus? Oh, ja. Zo bang. Oh. Dat Ik eigenlijk... zag zelfs van eucalyptus woonde. Ja? Die had een woonboot aan de Amstel in Amsterdam. <laughs> Echt waar, wat leuk. Ik durfde er niet langs. Echt, dat was Ongelooflijk, ja. Ja, hè? Er kwam er wel die grote pukkel op de neus of zo, dat lange haar. Ja, ja, zo ja, een ja, beetje gebogen. Ja. ja. ja. Met oeroe goeroe ja? Oeroe, ja. Met, ja. De uil toch of zo? Dat is een uil, ja. Ja, ja wat leuk inderdaad, ja. Oh, goddie. Ja. ja, je bent er wel overheen gekomen of uh, vandaag is het uh, afscheid van de heksen-frustratie? Uh, <laughs> nee, huh? ik ben er overheen gekomen. Ja? Oh. Ja, Maar daarom, het, ik, ik vind dat het dan een leuk onderwerp is. Heeft wel iets, toch? Ja, ja vind ik ook, het ook wel. Met juist. Je. Ja. ja. Nou, zou ik even een nummertje willen doen? Ja, doe Red Bull: The Witch Queen of New Orleans. Ja, dat is een duidelijke, bekende. Ja. Jingle clarinet said, oh, hello, Marcel, <laughs> sorry, sorry, sorry, <laughs> sorry, sorry, sorry, sorry, the sorry, sorry, sorry, sorry. Marcel. Sorry, yeah. sorry, sorry. Yeah. Yeah. Let him who have understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.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 Hey Marcel. Hey, goeiemiddag Marja. Goeiemiddag. Halloetjes, ah, MP en uiteraard, goeiemiddag. Nou, ja. eh, hoe is het? Ik hoor niks. Hoor jij niks? Oh. oh ja, ja, ja, dan hoor ik hem, ja, ja. Ja, hoor je mij? Oké. Okay. Ja, goed zo. Ik hoorde Marja een beetje raar door de telefoon, ik denk, ben ik wel lijf, maar... <laughs> En ja, Play was... It Loud, hè? alles moest hard staan natuurlijk. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, dat merk ik. <laughs> Klinkt heel luid. <laughs> ja, ja. ja uh, mijn programma komende maandag, 19 uh, ja. uh, februari, uh, dat wil je de weten, uh, is uh, de zevende uitzending van Play It Loud uh, Request. Ja. Uh, ja. De mensen hebben de afgelopen weken dus weer uh, verzoeknummers kunnen indienen. Waaronder Marja heeft ook een nummer ingediend. Uh... Die ga ik zo draaien, die ga ik zo draaien. Oh, ook. Oh, je eigen ja. nummer. Die ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, die ga je ook nog draaien. Ja. <laughs> Oké, okay. ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat heeft ook alles te maken met uh, witches inderdaad. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Uh, dus die, uh, ja, die hebben allemaal uh, verzoeknummers ingediend in het uh, thema uh, Female Fronted Metal Bands. Dus uh, de vrouwelijke metal bands. Dus uh, ja, het hele, de hele uitzending is dus uh, gewijd aan de dames uh, komende maandag. Nou, kijkers, hebben we er een hoop in de Nederland? Wat, uh, ja? Zijn er wel? We hebben aardig wat uh, verzoekjes ja. binnengekregen, inderdaad. En het zijn er zeker een heleboel. Uh, natuurlijk ook een heleboel uit Nederland afkomstig. Uh, denk aan Delane. Uh, uh, even kijken, uh, Nightwish uh, uit Finland. We hebben weer de aangevraagd gekregen. Evanescence, uh, kijk wat nog meer, de Butcher Baby's, kwijt. heel veel bands, ja, ik heb heel wat verzoekjes aange. De namen worden steeds hè? Ja, zeker de Butcher Babies, is een hele leuke. Dus uh, nee, dat uh, wordt een hele leuke uitzending. Ik ben erg benieuwd en uh, ja, iedereen bedankt voor het indienen daarvoor natuurlijk. Ja. dat uh, kunnen jullie verwachten tussen uh, 9 en 11 weer uiteraard en hoe was het afgelopen week, je eerste uitzendingen met uh, Nederlands The Dutch Fury, ja was ook erg leuk heel veel uh, leuke reacties ook ja, gekregen. ja uh, de muziek was natuurlijk uh, lekker divers ik had ja? veel uh, symfonische muziek ook uh, een nummer wat mij heel erg uh, aansprak en goed in de oren klonk was het uh, solo uh, nummer van Diane van Giersbergen Oké. Okay, uh, Sopraan ja. En uh, ja, dat nummer vond ik erg mooi. Het is echt een hele mooie stem. Ik had daarvoor uh, nog niet van haar gehoord, namelijk. En uh, verder, ja, uh, Trash heb ik gedraaid. Een beetje death metal. Van alles wat eigenlijk. Dus, ja, Oké. Okay. Dus, uh, erg diverse uitzending. Ook uh, een beetje prog rock achter ja, de ja. muziek. De nieuwe uh, van uh, Arjen Lucassen. Ja, natuurlijk. En, ja. Uh, ook erg goed. Dus uh, nee, het was uh, een erg leuk project. ja. Ik ja dus heel benieuwd. Ja. Ja, super ja, succesvol. Ja. Ik ben de afgelopen tijd ook uh, benaderd, zelfs door Nederlandse bands, uh, met de vraag of dat ik nummers wilde draaien. Zelfs oh, oké. Okay. Ja. Dus dat was ook erg leuk. En, um... Misschien is het ook een idee om ZFM te vragen of je het een keer kan uh, herhalen uit het programma. Want ik heb het ja. bridge tegenwoordig op maandagavond tot uh, 11 uur. Dus ja, ja, dan moet ik helaas ja, wat missen. Niet luisteren, ja, dat is jammer. Ja, je kan natuurlijk altijd terugluisteren via de, het, het archief van uh, de website. Nou, niet makkelijk hoor, sorry. Niet makkelijk, nee. nee. Heb je het al eens geprobeerd? Nee. Ja, ik haal al mijn programma's van de website vandaan. Dus, uh, ja, nou, uh, ja, zeg maar eens ja. hoe. Uh, Juist uh, datum selecteren en de tijd en dan kan je hem afspelen. Oh, maar ik is... moet zeggen dat het programma, of dan het afspelen vanaf de website, is niet ideaal vind ik zelf. Ik okay. download hem gewoon van de website, ja? en dan luister ik hem gewoon via mijn eigen media player op, uh, op mijn telefoon. Ja, op die manier, dan kan je ja. Gewoon uh, dan heel makkelijk uh, bijvoorbeeld verder scrollen in het programma als je ja? Ja, even, uh, verder wil zoeken ofzo. Want dat gaat niet heel makkelijk, vind ik zelf, via de website. Dus ik okay, ga dus ja, te ja. raden om het programma dus gewoon te downloaden... en dan lekker op je telefoon of waar dan ook te beluisteren. Oké. Okay. Dat is mogelijk. Ja. Maar ja. een herhaling, ja, ik zou niet weten wanneer ze dat moeten inplannen... buiten mijn eigen programma om. Dus ze hebben alles al natuurlijk volgepland uh, momenteel. Dus. Nou, dat valt wel mee hoor. Het is best wel ja. veel natuurlijk. Ja, Er is wel hoor, ruimte dat's... over uh, in de programmering. Ja, ja je, zeker. Ja. Ja. vraag inderdaad. Uh, maar sowieso kan ik ook een keer uh, een uitzending desgewenst uh, inplannen als ik met vakantie ben ofzo. Ja, zeker. Dat, dat is waar, we, uh, ja. Die, ja. Daar kan je het altijd terug uh, luisteren uiteraard. Oké. Okay. Maar, ja. Ja. Dus, uh, maar uh, nou, ja, goed, dat is de enige optie die ik je kan geven. Ja, nou oké. Okay. Gaat het vragen Evenetjes. dan. Ja, Gaat het ja. eens proberen. Nou, ik ben benieuwd. Uh, aanstaande maandag weer. Weer mooie ja. muziek. Dus uh, iedereen ja. luisteren naar Play It Loud, Zandvoort. Yes. <laughs> En nu ik had nog was... een verzoekje voor jullie eventueel, want jullie hebben het thema witches, dat vond ja. wel een leuke. Ja? Uh, ik zou graag van Rob Zombie een nummer willen horen, dat heet American Witch. Dat gaat ook echt over de Witches of Salem, hè. Dat, uh, okay. daar heb ik op geïnspireerd. Hij uh, maakt zelf uh, natuurlijk ook horrorfilms, die man, hmm. regisseur en, uh, en zanger, dus uh, ja, als je die zou willen draaien... Dat zou wel, wel Zeg nou een zo Rob Zombie... Rob Zombie met American Witch. Dat is een lekker stevig uh, rocknummer, metalnummer? American Witch. Yes. Ja. ja nou, geweldig. Gaan we voor je doen? Oké, okay, okay, dat komt hier. Oké, okay, ja. hoi hoi. Al succes hoi. met uitzending. Dankjewel. Ik kreeg echt ontzettend hol met die uh, dingen zo. ik niet echt lekker. Uh, ik heb eerst nog een verzoeknummer wat ik bij Marshall heb ingediend. Oh. Dat is uh, Burning Witches. Met Dark Tower. Kijk eens, gaat u erom. Nou? Even afkondigen, dit was uh, op verzoek van onze Marcel. Ja. lekker uh, ja, was het ook alweer. <laughs> <laughs> Roy, Roy Zombie met American Witch. Ja. Nou, heel toepasselijk. Hard rock, metal en witches. Ja, toch? Ja. ja nu een beetje rustig. Een beetje, rustiger nummer. Uh, uh, ja, een Lunch, uh, lunch is, uh, uh, witch. Is Mortal Coin. En de Song of the Siren. Het verzoeknummer van mijn echtgenoot. Oh, okay. ook weer zo'n hoop herrie volgens mij. Nee, dit is nee? zo'n hoop herrie. Volg van huh? mail. En okay. dan heb ik Taylor Swift met Willow. Oh, gelukkig. Oh, gelukkig. Die kan ik hebben vandaag. Die kan je hebben vandaag. Hier is dit mortal Coil. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile, till you're singing out. You dreamed about me Were you here? ZANG Daar zijn er weer. we zijn er weer. Daar zijn we weer. Oké, okay, morgenochtend, uh, ja, zaterdag, de 18 februari... is natuurlijk weer een uitzending van Goedemorgen Zandvoort. En dan gaan live uh, op de radio vanuit uh, Café Rabbel Race Café. Uh, Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. En natuurlijk is iedereen weer welkom. Van 10 tot 12 daar in de Rabbel Race Café. Zaterdag komen de volgende gasten aan het woord. Als eerste Esther Groenheide over buurtgezinnen... Dan Carine Veren bij de Vogelwerkclub, deel 1. Want in twee uur krijgen we deel 2. En als laatste in het eerste uur wethouder Lars Carré over toeristische visie. Dus hoe gaan we met toeristen om in de toekomst hier in Zandvoort? Dan in het tweede uur gaat Willem Stroma vertellen over het kerkpleinconcert... met cellisten Jobine Siekman uh, en pianiste Eline Wieringa. Moet heel mooi zijn, hoorde ik net in het vorige uur. Dus uh, heel mooi. Dan krijgen we Karine Veren met deel 2 van de vogelwerkclub. En als laatste Gert Sietsema, Stand voor Zaken, rond het caravanpark Sandervoerde. Je ziet steeds meer weg aan de. Ja, hè? Ziet ja. Ja. er heel triest uit, het Ziet er de heel de ziek uit, ja. ja. Nog even over de vogelwerkclub. Ja. De vogel. Ja, de vogelwerkclub. Die bestaat 50 jaar. Vandaar dat ze geïnterviewd worden. En als je dan op de Zuid kijkt, is het best wel leuk. Want bijvoorbeeld, het is recente zeldzaamheden in onze regio. Hè? De dertiende is een parelduiker <laughs> gespot. En de tiende is een pestvogel gespot. En de vijftiende is een kuifaalscholver. Nou, hè? Hier, bij, als je langs, de, langs het Leidse Vaart rijdt. Ja? Die al die aalscholvers op die lantaarnpalen uh, ja, ja klopt. En met die vleugels zo wijd. Te drogen, ik vind ja. Het zo mooi. Ja. Ja, wat ik, ik vind het heel ver, uh, verrassend dat al die aalscholvers naar zee gaan om daar te vissen. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Waarom gaan ze dan niet? Gos, dan naar de duinenlijn in het zoetwater zitten. En dan, uh, ja. Heel gek. Ja, nou ja, ze houden van water vissen. Ja, is, uh, Maar ze scheiden alles onder en ze maken alles stuk, hè? Dus ze moeten af en toe een beetje verplaatst worden. Waarom? Nou. En dan moet je zorgen dat ze niks stukken maken. Bovendien, die beesten waren er eerder. Dat weet ik niet. Oh, oké. Nee, ik niet. Misschien was die eerste onze voor, voor, voor, voor, voor, voorvader er eerder dan dat hele zwarte ding. Ja? Weet je Misschien niet. Misschien hebben ze die wel gebruikt om te vissen. Aanscholvers worden heel vaak gebruikt om te vissen. in uh, bij, uh... Ja, hoe dan? Dan krijgen ze een touw om hun nek en dan worden ze het water ingestuurd met de vissen. Ja. Dan worden ze opgehaald, dan wordt het eruit gehaald. Uit die maag ofzo, of zo? Uit, uit, uit, die, uit, die, uit die lange nek. Oh, oké. Okay, ja. En dan? Uh, oh. Het ja, wordt nog vaak gebruikt toch? Oh, oh, oh. Ja. Wat leuk. Nou, ja, dan ga ik zeker eens over denken. Ja, ja. ja. Goed, volgende week woensdag komt er weer een aflevering van de krochten. De zoektocht naar de, de roots van de Nederlandse uh, Nederrock. En dan gaan we Wim Terwelen interviewen. En Wim Terwelen is eigenlijk... Uh, uh, de drummer... maar ook de kunstenaar... de, de, de, de technoot... De, archi, de architect... ja, de kunstenaar achter de kift. Hij maakt bijvoorbeeld... alle hoezen, uh, de websites en dat soort zaken. Dus het is, maar het was een genot om met die man te praten... Alles wat hij vertelde. Zijn, ja, zijn, uh, ja, Toch leuke verhalen steeds weer... wat hij allemaal heeft meegemaakt... De Kift bestaat al sinds 1988. En daarvoor zat hij bij de de Ex, een punkband. Dus hij heeft een punk verleden. Erg okay. leuk. ja. Ze noemen het ook harmonie punk. Okay. Ja, apart, hè? Ja, apart. Ja. Dus ik wou nu even um, um, de Kift draaien met van Alpé Krankenhaus het nummer Kom in mijn boot. dag een grauwe dag. De vuilniskarren ratelde alweer door de straten. De radio begon te schetteren. Het was een tango, waarbij een azale stem idioot de woorden zong. trommels en als een storm door de ruimte. Het autogodender op straat kreeg iets blikkigs als het opwachtte tegen de muur van zware lucht. En alle tumult van de voorbije uren onder nu een machtig zwijg. het goedkope vertrek. Snoer is gebroken. Van 8 tot 10 uur weer een uitzending van De Krochten. En dan gaan we, uh, zoals gezegd, uh, Wim Ter Wele interviewen. De drummer en uh, artiest ja, de artiesten van The Gift. En zoals gezegd, ze zijn een uh, harmonie-punkband. Want ze waren eigenlijk de eerste punkband die een trombone en een trompet gingen uh, op, op stage hadden. Dus... Uh, wel een aparte formule inderdaad, ja. Het is dus nog steeds de originele Denti, zo de, de, de kick? Eigenlijk wel, ja. ja. Okay. ja ze zijn nu met z'n achten. Dus uh, toch wel een uh, blazersectie. een drummer, een gitarist natuurlijk. Ja. Dus uh, nee, zeker als ze in de buurt zijn, gewoon een keertje gaan luisteren. Het is een hele andere muziek, maar best mooie muziek. En alles in het Nederlands, dus je kan meezingen en uh, ja. horen wat ze zeggen. Ja. ja. Hartstikke mooi. Ik heb nu een, uh, wel een andere taal. Akoede spelling Oh, ook een mooie. Ook een beetje, ja. Ja. Ja. I put a spell on you, Charge your mind Oh, don't shoot me Got my boat so working I'm on your way, Got my mojo working Got my mojo working Got my mojo working Got my mojo working Got my mojo waters die? Een uh... beetje te veel? Ja. En ja, we zijn ja, weer ja, bijna. We moeten de Juco 5 nog draaien. Ja, want zijn we hier bij het nieuws en het uh, ja. reclame? Tot na het nieuws en reclame. Oké, dat zou